OS Nieuws van 3 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Nederland is gestegen naar de tweede plaats van tomatenexporteurs. De Nederlandse tuinders verkochten in 2009 4% meer dan in 2008... en passeerden daarmee hun Spaanse collega's. Er werden bijna een miljard tomaten geëxporteerd. Diverse Nederlandse vruchten worden afgezet in Europa... en dan vooral in Duitsland en Groot-Brittannië. De nummer 1 van de wereld blijft Mexico... dat veel uitvoert naar de Verenigde Staten. De grootste tomatenimporteur ter wereld. Op de markt in het Limburgse dorp Meersen is een oranje tapijt van zo'n 2000 vierkante meter gelegd. Een stoffeerder loste daarmee een oude belofte in die hij deed aan zijn vriend Bert van Marwijk die in Meersen woont. De stoffeerder is de hoofdsponsor van de plaatselijke voetbalclub waar Van Marwijk trainer is geweest. De sponsor zei ooit tegen Van Marwijk dat hij de hele markt vol oranje tapijt zou leggen als oranje in de finale van het WK zou staan. Gisteren kwam een vrachtwagen vol rollen tapijt uit Frankrijk aan en vanochtend hebben zes mensen tapijt op de markt van Meersen gelegd. Een Italiaanse rechtbank heeft bepaald dat de zoon van de Libische leider Gaddafi, Al-Saidani Gaddafi, een hotel in Rapallo ruim 390.000 euro moet betalen. Dit meldde Italiaanse media. De Libiër verbleef in de zomer van 2007 en 2008 in het hotel, omdat hij op proef enkele wedstrijden speelde voor een voetbalclub in Genua. Gaddafi huurde luxe suites en gaf daar feesten. Toen Gaddafi de rekening ontving, speelde hij deze door naar de ambassade in Rome, die tot dan toe al zijn rekeningen betaalde. Dit keer weigerde de ambassade te betalen.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 Celebrate several weeks when your and went. We took the holiday thing with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. It's exactly taking several weeks for something cross my mind. What's the sign.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 Ja, en dat zijn heel wat mensen hoor, die er uh, dit weekend vandoor uh, gaan of zijn gegaan. jonge uitstroom uit Nederland. Niet te geloven natuurlijk, ten uh, merendeel naar uh, Zuid-Frankrijk, uh, Albert -Jun. Ja, en uh, de, de zwartste dag komt eraan hè, 14 juli hè. Dan oh, het, uh, ja. de zwarte dag op de Franse <laughs> snelwegen. MC Michael G en DJ sven hier trouwens met de Holiday Rap. Het uh, oude nummer van uh, Madonna, even flink onder handen genomen. En dit was het resultaat. Over Frankrijk gesproken, daar zijn ze flink aan het toeren he, met de Tour de France. Ja, ja, ja. Jongen, uh, jongen, jongen. Straks daarover. Uh... Oh, wat ja, een leuk deuntje. Ja, ja, ja, ik denk ik zit hem maar weer op, hè? Radio Tour de France. Met Albert-Jan Vos. Ja, kijk, dan moet ik even dat berichtje hebben. Ja, hier heb ik hem. Allereerst nog even luisteraars. Uh, natuurlijk kijkt u de evenementenagenda, houdt ik te goed. Filmagenda gaan we straks nog bij stilstaan. We gaan contact zoeken met onze verslaggevers uh, de, uh, tijdens de Haarlem Hokbalweek. Want om vier uur gaat daar, moet daar Nederland spelen tegen Ch Chinees Taipei. Die ja, vanmiddag op... is er trouwens al een wedstrijd gespeeld, hè? Er zijn al twee gespeeld. Ja, in, uh, ja Joop van Nes, die weet er alles van. dadelijk gaan we even met Joop alvast uh, contacten uh, opnemen. Oké. Okay. Uh, na vier komen we meteen weer terug. Gaan we live naar uh, Haarlem toe, naar uh, Willem van Dezen. Oké, okay. nou, allereerst even de uitslag van de kwalificatie Formule 1 Silverstone. Is onveranderd. Op vierde stack staat Hamilton, drie Alonso en de, voor, de front row is voor, gereserveerd voor op de tweede plaats Webber en uh, op plaats 1 Sebastian Vettel. Dus de Red, Bull, Red Bulls wederom aan kop en zo'n rondje duurt nog geen anderhalve minuut. Kan je nagaan hoe kort dat circuit is. Zo hè. Dus dat wordt veel inhalen morgen. Uiteraard live op RTL 7 morgenmiddag te volgen. Oké, okay, nou ja, straks meer dus. maar we gaan eerst weer even een lekker zomers deuntje opzetten. Voor iedereen die geniet van het mooie ja. weer buiten. En het zonnetje. Hè? En uh, op het gastensplein bijvoorbeeld gaat ook iedereen uit zijn bol. <laughs> <laughs> het is te zien allemaal naakte mannen Cinema di bagnoli. Sogno che bianco e nero. Tra poco sarà colori.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 Sonata quella gomma un po' lunga così elegante met amici qua 50, sempre così sincera bij CFM Zomerradio. En uh, ja, bij de zomer horen natuurlijk heel veel evenementen. Ik ben benieuwd wat er allemaal in Zomvoort te doen is, Albertjo. Ja, nou, voor de, er is natuurlijk van alles te doen. Uh, waaronder vandaag en morgen natuurlijk de exp expositie De Zee. En die uh, kunt u bezichtigen in de galerie De Buz Halte. De Buz halte. Vanaf 1 uur tot 5 uur, dus vandaag en morgen. Nou, finale WK laat ik even liggen, want dat is natuurlijk morgenavond. Dat is duidelijk. Iedereen weet al waar die gaat kijken. Waar ga jij kijken? Uh, ergens, uh, aan ergens aan de Halterstraat. Ergens ja. aan de Halterstraat. Oh kijk, okay. nou ik moet werken. Ja, één van de weinige Nederlanders. Echt waar? Werken Echt waar? Ja, ja. Wat ga je doen dan morgenavond? Ja, dat wil jij niet weten. Dat, <laughs> er zijn toch geen mensen hoor dan. Maar diegene die dat rooster heeft opgesteld, die was wel heel slim. Ja, he, dat ja heel slinder. Slinde <laughs> en morgen is er natuurlijk ook het beach hockey toernooi. En uh, voor de, de voorrond is ervan. <laughs> en dat is, uh, wordt gehouden aan het strandpaviljoen uh, Zout. En mocht u toch met deze temperaturen het dorp ingaan, in de muziekpaviljoens kunt u genieten van Ans Tuin en Peter Manier van half twee tot vier uur. En morgen wederom de kunst- en boekenmarkt op het Gasthuisplein van tien tot zes. En pak die van even pen, want op de vijftiende is de korte baan daar in de Zeestraat. En dan gaan we straks eens even bellen met Willem Harder, want die kan ons daar alles over vertellen. Dat doen we zo rond en nabij tien voor vier trouwens. Dan gaan wij ondertussen even husselen. Wie doet hassel bij onze fans, Voor onze fans op het plein. Ja, alle fans op het plein. Laat je horen. Kom aan. Gezellig zo. Midden in het centrum, de studio van CFM. Ben je er nog nooit gewijs? Loop gewoon een keertje langs aan het plein zitten we. Ja. ja. ik denk altijd wel welk plein hebben ze het ouwe, ja? maar goed. Kan kan het de, de gevleugelde uitspraak daar kan je zien hoe radio gemaakt wordt. Kan je gewoon live radio kijken. Zie je Albert-Jan Albert in het egie. <laughs> de, de, <tam. laughs> Van de twee. <laughs> Hier is de Hassel. Lekker zo op het strand, oh, Heerlijk, zonnetje erbij. Drankje erbij natuurlijk, heerlijk. En wat was dit voor een moderne uitvoering? Ja, de Clubhouse. Al oh, dat uh, zal het zijn. Do it again. En is officieel van? Uh, Steely, Dan. Steely Dan. Oh yes. ja, Steely Dan en uh, ook nog Michael Jackson. Hoor je ook nog, uh, Billie Jean. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ze ja. doen maar, ze doen maar. Uh, ja, uh, even kijken, heb ik nog wat uh, nieuws? Ja, uh, er is een interview geweest met uh, meneer Kruif. En wel voor Johan Cruijff is Spanje de grote favoriet voor het winnen van de WK. In een artikel in de Catalaanse krant El Periodico noemt Cruijff Spanje de beste ploeg van het toernooi... die bovendien het aantrekkelijkst voetbal speelt. Nederlands beste voetballer ooit stelde echter niet dat hij hoopt dat het Spaanse team gaat winnen. Over zijn voorkeur spreekt hij zich namelijk niet uit. Ik ben Nederlander, maar ik verdedig het voetbal dat Spanje speelt. Ik wil zeer intens van de finale genieten... In het stuk gaat Cruijff de discussie aan met Fernando Hierro, de technisch directeur van de Spaanse Voetbalbond. Hierro zou van mening zijn dat Spanje een volstrekt eigen stijl heeft. Maar volgens de oudspeler van onder meer Ajax en Barcelona, is natuurlijk deze conclusie onjuist. Oké, okay, nou wij gaan ook genieten hoor, morgenavond van de finale. Ja, dat is een ding wat zeker is. En hoort deze plaat ook bij, die ga je dan ook weer veelvuldig horen op de diverse locaties.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 en dan in Somervet aan de zee te zijn. Toch, Albert meteen... Jan? Jij bent hier... jij is Groninger. Ja, ja, ja, ja, <laughs> jij zoekt wel weer de goede nummers op. Ja, hoor. de Pasadena Dreambed was dat. Ja. Breng mij meteen eventjes uh, op wat anders. 20 augustus, dan gaan we hem uitzenden. De Zomerse 50, ja. Oké. Okay. De 50 lekkerste Zomerse platen wordt samengesteld door uh, heel veel uh, radiostations. Uh, yeah. En de luisteraars uh, daarvan. Je kan nu al gaan stemmen op www.zomerse50.nl Oké. Okay. En stem bijvoorbeeld, vul in Persadina Dream Band, En dan zou die plaat er zomaar in kunnen komen. Oké, okay. en wie gaat het, is al bekend wie dat gaan presenteren? Nee, oh, nee, nee, nee maar wij zijn hem uit op 20 augustus. 20 augustus? Ja, okay. dus, dus hou het in de gaten. Dus ik zou zeggen, stem, geef nog even die, die, die, die, de www. www.zomerse50.nl, stem op jouw favoriete zomerse plaats. En laat je horen dat je voor Zandvoort kiest voor... De pesten die in de Dream bijvoorbeeld. Oké. Okay. Nou, eh, luister, zoals ik al even toe, had toege, uh, toegezegd, even, even een tourflits. Want uh, ja, voor de klas. Een tourflits? Oh, nee, nee, nee, of niet. Nee, nee, hoeft nee, hoeft hoeft jawel, ja, heb ja, je ja wacht, even, wacht even, wacht een tourflits. Heb je? Hem? Moet je er wel bij hebben, natuurlijk, hè? Ja, nee, oké. Okay, maar. Ja, ja, hij, heb kon, je hem? hij, heb hij hem? komt er. Hij komt er. Zou te gek zijn. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Gaan wij ervoor zorgen oh. dat hij eraan komt? Ja, ja. Het is net echt, het is net echt. Ja, luisteraars, want nou, voor de klassementsrenners gaat de Ronde van Frankrijk vandaag echt pas van start. In de zevende etappe is de finish bergop in Station des Rousses. De rit lijkt zich ook uitstekend te lenen voor een lange ontsnapping. De eerste bergrit in de Tour, die gaat over 165,5 kilometer en begint in Tournu, kent een vlakke aanloop van zo'n 40 kilometer waarna het klimmen en dalen in de Jura begint. Na twee hellingen van de derde categorie, één van de vierde en één van de tweede categorie, gaat het in de finale nog meer de hoogte in. De Col de la Croix de la Serre, 1049 meter, en de Côte de l'Amour, Lamoura, 1145 meter, zijn lastig, maar nog steeds van de tweede categorie. De top van de laatste col ligt op 4 kilometer van de streep, die voor de eerst is getrokken in SkiOrd Station Des Rousses. De Zwitser Fabian Cancellara draagt de gele leidersdrui. Dr. Huskoff uit Noorwegen is in het bezit van de groene puntentrui. De bergtrui zit om de schouders van Jérôme Pino. Dus voldoende aanleiding om deze schitterende bergetappe te volgen. Ja, kijken we even naar de live -beelden. inderdaad. Een groepje van vijf die ligt voorop. Ruim vijf minuten voorsprong op Castellare. En nog op 67 kilometer van de streep in de hoogte. En wij houden het voor u in de gaten bij CFM Salvoort. Er wordt natuurlijk ook Franse muziek bij, hè? Ja. Ja, en daar komt ie aan. Ja, het goed, Rob.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 je de chanter, la ballade, la balade des gens heureux. In vloeiend Frans wordt deze plaat afgekondigd door Albert-Jan Vos. U luisterde naar Girard Lernormand, Le Balade des gens heureux. Oeh, dat klinkt helemaal goed. goed, hè? Ja, ja, super. Kijk met het Nou, we zijn gisteren begonnen aan de Haarlemse Honkbalweek in het ja. Stadion. En uh, Joop vrienden, zijn we aan de telefoon. Goedemiddag, Joop. Ja, even één ding, jongens. Het is niet Le Normand, het is Girard Lernormand. Nou oké, okay. nou, okay. nou, dan baard, baard. Is, okay. leren we ook weer wat toch. Missen, we Fijne dag verder. <laughs> <laughs> ah, nee, zo makkelijk komt hij niet van ons af, die het is. <laughs> nou, Wel raar nou weer, wat vervelend. Ja, ja, ik, ben, ik ben gisteren inderdaad, gisteren is inderdaad de 25e Hongkampweek in Haarland begonnen. Dat is de 25 e Dat betekent dat hij niet precies uh, 50 jaar heeft bestaan. Want in het begin uh, hebben ze nog wel eens een jaar extra overgeslagen. En er dus zijn ook één keer zijn er twee honkbalweken geweest. Dus een Europees kampioenschap en een honkbalweek in één. Moeilijk, moeilijk. Maar dit is in ieder geval de 25 e Tot nu toe. En gisteren is het begonnen. En um, eigenlijk met een beetje um, een beetje raar iets. Want uh, Venezuela is de missing. Deelnemen Venezuela is nergens te vinden op dit moment. Ze hadden gemeld dat ze zes uur vertraging hadden... en dat ze diep in de nacht aan zouden komen... en dat ze niet om twee uur middag zouden kunnen spelen. Nou, toen heeft dus de organisatie gezegd... dan laten wij eh, twee andere wedstrijden gaan we dan doen... die eigenlijk voor vandaag, voor de vader, gepland stonden. En dat is dan eh, het team van Amerika, USA... of zoals ze eh, in de Nieloen zeggen natuurlijk, USA... tegen Chinese Taipei. En eh, ik moet even zeggen, dat, dat team van Amerika... Dat, eh, het is een college team, het college team is wat sterker gemaakt hier en daar. Dus het is niet een officieel Amerikaans team wat uit, uit naam van Amerika daar gaat lopen gooien. Maar ze zijn niet slecht. Uh, die die Chinezen van Taipei uh, die uh, verloren gisteravond uh, met 3-1 van Amerika. En dat was helemaal niet verwonderlijk. Het duurde alleen heel lang totdat er uh, scores kwamen, maar uiteindelijk uh, trok Amerika dan aan het langste eind. En dan gisteravond, ja, ik, mijn favoriete team moest daar komen. Cuba, tegen Japan. En die Cubanen hebben Japan echt helemaal geslacht. 6-0 is het uiteindelijk. Zo. En dat, uh, ja, dat is toch wel een gevoelige nederlaag voor Japan hoor. Ja, zeker uh, wel. Vandaag, ja, ja, zeker. Dat vinden ze niet prettig. Maar ze hebben zich vandaag heel goed hersteld. En echt goed hersteld. Want ze wonnen vanmiddag met 4-2 van Team USA. En dat was eigenlijk omdat Team USA. Een, uh, een groot aantal veldfouten maakte en daar hebben ze van geprofiteerd. Ze hebben uh, uh, even gekeken in de eerste inning, alleen al. Van de, de eerste slagman, die kwam over uiteindelijk. Hij had zelf twee honken gestolen en werd op een honkslag werd hij binnengeslagen. Het was het 1-0 voor Japan. De tweede helft van de eerste inning gebeurde niks. Uh, Amerika was vrij snel uit met de 3-0. Tweede inning gebeurde ook niet... In de derde inning. Dat is weer de eerste slag die ja, toen hij aan de beurt was. Die sloeg een hongslag. Stol het tweede honk. Door een fout kwam hij op het derde honk. En uh, door een even kijken, een velderskeuze. En dat moet ik even uitleggen. Een um, uh, velderskeuze dan, dan, dan kiest een velder, een fielder, en dus in een verdedigende partij, waar die bal naartoe gaat. Nou, er dus stond er eentje op het eerste honk en hij stond dan op het derde honk. De jongen uit het, van het, begon te lopen naar het tweede honk Die kwam vast te zitten tussen de eerste hongman en de tweede honk. Korte stop deed ik mee. Maar ondertussen hadden ze niet in de gaten dat die van de derde honkman, die jongen lekker over de plaat kwam. Ja, toen stond het ineens 2-1 uh, of 2-0 voor uh, Japan. Dat was een heel grote fout. vind ik. Dat mag gewoon niet gebeuren. Uh, de jongen op drie die had gewoon niet over die plaat mogen komen. Die had, de, de bal had naar de kerstje toe gemoeten en naar de derde honk, En laat die andere jongen van 1 naar twee gaan. Dat is helemaal niet belangrijk. Nee. Uiteindelijk kwam hij ook nog op twee omdat de heren van Amerika gewoon de fout maakten om hem niet uit te tikken. De gelijkmakende inning, derde inning, kwam Amerika toch nog even op 2-1. Maar goed, dat druppel op de goede plaat. Het was niet goed wat ze deden. Vierde inning, niks aan de hand. Vijfde inning komt Amerika ook weer door, door een, een, een veldfout op 2-2. En toen was het eigenlijk afgelopen met wat Amerika betreft. Want in de zevende inning werd het 3-2 en werd het 4-2. En uiteindelijk kon je... Kon, uh, ja, Amerika geen punten meer maken en won uh, Japan uh, eigenlijk vrij simpel met uh, 4-2 nou zo meteen uh, dan uh, de, eindelijk de eerste wedstrijd van het Nederlands team, het Nederlands negental dat uh, gaat spelen tegen Chinese Tate, dat begint om 4 uur die wedstrijd en uh, uh, ik weet niet of Willem daar aanwezig is, jongens, kunnen je dat zeggen? Ja, Willem, uh, dan, uh, daar is Willem aan ja. aanwezig oké, okay, Willem van Dens is daar aanwezig en uh, die, die zal uh, onze leiders uh, op de hoogte houden over de verrichtingen van uh, ons eigen Nederlandse team ja, ik, ik vind het niet een, een, een, een. Voor mij is het geen favoriet. Voor mij is Cuba 100% favoriet. Die mannen die zijn zo gigantisch sterk. Ik bedoel, uh, qua honkbal, maar ook fysiek heel erg sterk. En dat moet gewoon uh, tot winnen tot leiden. In het uh, toernooi wat ze in Amerika noemen. Uh, het uh, wereldkampioenschap van de oude wereld. Uh, heel positief gezegd dus. Dat ja. is het dan ook tot nu toe, jongens. Het is nog heel kort natuurlijk. Het is pas de tweede dag. En volgende week zondag, dan hebben we de grote finale. Het zal mij wie erin komen, dus dan... Oké, okay, maar als ik goed geïnformeerd ben, heeft Nederland nog tegen Cuba gespeeld in de aanloop van, de, van dit toernooi. Een oefenwedstrijd. Klopt dat? Daar heb ik niet naar gekeken, om heel eerlijk te zijn. Oh, want ik had begrepen dat ze die oefenwedstrijd. Ik, niet ik, ik, ik had begrepen dat ze die oefenwedstrijd gewonnen hadden. Maar goed, de beek is los. En uh, volgende week natuurlijk ook meer uh, informatie daarover. Hartstikke ja. bedankt, Joop, voor deze update. Graag gedaan. En, uh, nou, wij... We gaan nog even bij de eerste wedstrijd kijken, dat is. Uh... ...om half, uh, even kijken, nee... ...om half twaalf ja Amerika tegen Cuba ...en daar ga ik zeker naartoe. Ja. Maar uh, om vier uur... ...ja, dan wil ik toch wel graag naar... Uh, uh, uh, ...eventjes richting Zandvoort... ...want dan begint toch een beetje te kriebelen ...met het Nederlands 11. Ja, toch wel, toch, toch wel. wel. <laughs> nou, dat gaat een mooi feest worden hoor, morgenavond. Nou, buiten dat. Maar er is uh, gewoon... Uh, ...op dat moment is er niemand die uh, live in de studio... Uh, uh, onze berichten wil uh, doorsturen... ...naar de luisteraars. Dus het, het, het, het houdt gewoon op... ...dat uh, gaan wij lekker naar huis doen. Maar ik ga in ieder geval zeker weten, gaan kijken naar Amerika en Cuba. Dat is absoluut een ding wat zeker is, Joop. Absoluut. <laughs> <Okay>. <laughs> hey, dankjewel. He. Dankjewel. Joop. Graag gedaan. Uh, uh, ja, afzending verder. Dat was jouw Vredens, inderdaad, de update van de Haarlemse Hongbouw Week. Zomaar een middag Zomaar de zon Zomaar een terras Who Zomer, zomer, zomer, zomer. Een hete zomer met ZFM, zon, zee, zandvoort en zomerhit. de single van foutloos en zomaar zomer Zoma. gevolgd door Jody Bernal en Kissy Kenu. Ja, Spaanse ja ja. Ja, ja, ja, hou, hou op, hoor, hey. morgenavond. Ja. Hmm. Aanstaande donderdag, 15 juli, is het weer zover, dan is de 36 e Korte Baandaanverij uh, uh, uh, feest ja. weer aan de gang. En daarvoor hebben we aan de telefoon Willem Harder. Willem, hartelijk welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ik zou zeggen, Willem, steek van wal, dat doe je ook, want je zit op een pond, <laughs> Ik zou zeggen, wat kunnen we het aanstaande donderdag allemaal verwachten? Nou, uh, we krijgen natuurlijk ook dit jaar weer een vol veld. Ook dit jaar mogen er weer 26 paarden starten. De start is uh, zoals gewoonlijk om half twee. En uh, voor degenen die er niet mee bekend zijn... het is uh, telkens dat er twee paarden tegen elkaar lopen in twee ritten. Mochten ze allebei een keer winnen, dan krijgen we nog een derde rit, een zogenaamde kamprit... En uiteindelijk na die 26 houden we er 13 over en zo gaat het door tot we uiteindelijk weer een winnaar hebben. En dat zal zo'n beetje, de winnaars zal zo'n beetje bekend zijn, zo rond 6 uur, half 7 in de avond. En als het deze warmte blijft, dan ben ik bang dat het nog wel iets later gaat worden. Ja, want het is natuurlijk, als, het, als het warm is, dan, dan spelen natuurlijk hele andere factoren een, een rol. Ja. Uh, ik, heb, ik heb begrepen dat mensen ook eventueel paarden kunnen sponsoren dat kan ook steeds, ja. Oh. Uh, men kan als bedrijf, als familie, uh, als persoon alleen... een paard sponsoren, dat kost 60 euro. En op het moment uh, dat het paard in de baan komt... dan wordt je naam, wordt dan uh, kost het omgeroepen. En mocht je uiteindelijk de winnaar hebben... dan uh, betaalt zich dat weer uh, prachtig mooi terug. Want dan krijg je drie maal je inzet uh, terugbetaald. Zo, niet verkeerd, uh, Willem. Nee, dat zijn altijd interessante dingen. <lacht> ja, Willem, als we naar de Korte Baandraferij in Sanvoort kijken... Hoeveel jaar doen jullie het al daar op de Zeestraat? Op de Zeestraat doen we het nu voor de 33ste keer. 33ste keer alweer, tjonge. Ja. Want het is ooit begonnen op het circuit, daar is het twee keer geweest. Ja. na één keer op de boulevard, maar daar werden we weggeblazen door de wind. En sindsdien vindt het plaats op de Zeestraat. Het is gewoon een heel leuk evenement en belangrijk voor Zandvoort. Maar hoe krijgen jullie het voor elkaar om dat elk jaar weer te organiseren? Want ja, het kost natuurlijk enorm veel geld. Het kost niet alleen enorm veel geld, ook veel energie. Helaas zijn wij maar met z'n drieën in het bestuur die dat allemaal moeten realiseren. Uh, wij vragen nog steeds vrijwilligers, ook voor aankomende donderdag, om ons te helpen met het indelen van de baan en daarna ook weer het opruimen van de baan. En dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk, want dat moet allemaal weer snel gebeuren. En ja... Ook wij uh, denken wel eens van hoe doen we dit al elke keer? Want met drie man is eigenlijk van de zot om zo'n evenement neer te zetten. Drie man, jullie zijn op zoek naar uitbreiding van het uh, bestuur? Niet alleen voor bestuur, maar ook mensen die ons komen helpen met de hand- en uh, spandiensten. Oké, okay, waar kunnen de mensen zich aanmelden die het nou horen op de radio? Die mogen zich uh, aanmelden bij Ton Ariesch, Café Oomstee. Wie uh, kent uh, hem niet? Ja, hij stond <laughs> nog in de krant ook, hè? Wie dus hem dus hem wie kent hem niet? <laughs> Maar dat is altijd mogelijk. En Ton uh, neemt graag uh, dat soort dingen in ontvangst. Want uh, ja, we hebben gewoon mensen nodig. Het, het is nou helemaal zo. En uh, ook zonder die mensen zullen we het huis wel redden. Alleen ja, dan wordt het allemaal wat moeilijker. Jawel, we moeten het gewoon met z'n allen doen hier in Zandvoort. Om het uh, dorp nog aantrekkelijker te maken. Absoluut. En het is de sloten nu de dus 36ste keer. Uh, over twee jaar krijgen we het Nederlands kampioenschap uh, in Zandvoort. Zo. Voor de korte baan. En ja, we willen natuurlijk... Uh, nog meer uitbreiden. Ja. Omdat, en dan moet het kampioenschap uh, eigenlijk een enorm succes worden. Oké, okay, en uh, jij had het net even over die sponsoren van paarden, maar mensen kunnen natuurlijk ook een gokje wagen, hè? Als ze, ja. als ze gewoon zelf willen gokken. Uiteraard, want de totalisator is ook aanwezig. En uh, men, kan al, men kan al meespelen vanaf 1 euro. En, uh, hoor je dat erop? Okay, simpel houden. <laughs> 1 euro is een beetje mijn budget, ook maximaal. hoor. <laughs> <laughs> ah, misschien kun je het een inzameling houden onder je collega's. <laughs> Oké, okay, heel goed idee kan Willem. Hey Willem, kijken we naar aankomende donderdag. Het weer zit volgens mij goed, goed mee in ieder geval aankomende donderdag. Dat hebben jullie alvast mee. Ja. Hoe laat gaat het allemaal beginnen donderdag? Waar precies? En hoe gaat het in zijn werk verder? Kunnen mensen nog een drankje nuttigen en dat soort dingen? drankje nuttigen zal zeker lukken op de Zeestraat. Bij Café Oomstee, bij de Kippentrap, bij Hotel Faber aan de Korslorenstraat. Want de start vindt plaats... Ter hoogte van de Koningenweg En zoals bekend is de finish ter hoogte van Café De Kippentrap op de zeestraat. Uh, de aanvang is om uh, half twee. En uh, zorg dat u op tijd bent. Want een uh, mooi plekje aan het hek is nooit weg, natuurlijk. Ja, je kan gewoon helemaal gratis uh, gaan kijken, toch? Het is volledig gratis. Volledig nog gratis. Nou, wat willen we nou nog meer? Geweldig. Hoor, oh, ik kan het niet. Nee. Oké, okay. uh, hebben wij iets vergeten, Willem? Hebben we het allemaal een beetje bij de, po bij de poot gehad, zoals het zo mooi heet. Uh, volgens mij hebben we alles doorgenomen okay. en uh, uh, uh, ik zou jullie bijzonder dankbaar zijn als jullie nog een oproep willen plaatsen voor medewerkers voor aankomende donderdag. Dat zou fantastisch zijn. Dat gaan we zeker doen Willem. Dus bij deze alle luisteraars meld je aan als vrijwillige aanstaande donderdag. Enorm hard nodig. Ga even naar Café Oomstee en laat je registreren. Geweldig. Willem, veel succes met de voorbereidingen en dank je wel even voor je tijd. Dankjewel ook voor dat jullie mij ook willen nemen in de uitzending en ik hoop jullie donderdag te zien. Zeker, nou, dat gaan we zeker doen, hoor. Oh. <laughs> we, <laughs> wij houden wel van een uh, gezellige uh, gezelligheid. Uh, oké, okay, wij ook. Dus we zien elkaar graag. Oké, oké. Hoi. Willem. Hoi. Zover, we zijn aan het eind van uur 2 alweer van dit programma. Oh, wat gaat de tijd toch snel. Daar en heren, we zijn nog één uur lang met uiteraard heel veel andere informatie. En belangrijk is dus juist Willem, aankomende donderdag de korte baandraverij op de Zeestraat. Gaat, dat zien? Dat, gaat je, dat zien, Ja, gaat dat zien, meld meldt u aan als u vrijwilliger. Aan, ja. In café Oomsday bij Ton Ariensen of bij Willem Harders alles te lezen, eh, oh, na te lezen in de Zandvoortse Courant. Maar eh, help eh, deze mensen, want het is een geweldig initiatief. De vrijwilligers zijn hard nodig. En wij gaan met z'n allen iets moois maken van so En van Frankrijk. En Frankrijk zegt Ja, zo. n'importe qui. qui. Et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour Oh, Oh.